4 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivene de Wit. Minister Rozental vindt de redenvoering van de Libische leider Gaddafi gisteren... een van de ergste dictatoriale verbale uitbarstingen in de geschiedenis. Rozental zei dat in de Tweede Kamer... waar een debat wordt gehouden over de situatie in Libië. En u begrijpt ongetwijfeld waar dan de herinnering ook... voor wat betreft de geschiedenis van de wereld eh, naar uitgaat... Die verbale uitbarsting die zit in mijn geheugen voor lange tijd gevangen. Kadhafi zei gisteren dat hij niet bereid is tot concessies aan de betogers... en hij noemde hen ratten en huurlingen die de doodstraf verdienen. Rosenthal wil een grondig internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen in Libië. Zolang Kadhafi er nog zit, moet hij zorgen voor de veiligheid van de Libiërs... en de buitenlanders, zei Rosenthal. Hij verwacht dat in de loop van de week de meeste buitenlanders die dat willen... zijn geëvacueerd... De minister denkt verder aan allerlei sancties tegen Libië. Hij noemde als voorbeeld een Europees wapenembargo. Verder onderzoekt hij mogelijkheden om goederen van Libië bij Nederlandse banken te bevriezen. Het weekblad Elsevier en omroep Poont worden niet vervolgd voor smaad en belediging van activiste Greta Duisenberg. Ze is voorzitter van de stichting Stop de Bezetting, die zich inzet voor de rechten van het Palestijnse volk. In een column op de site van Elsevier werd zijn antisemiet genoemd. En po nieuwsverslaggever verslaggever Castricum gebruikte dat woord ook toen hij Duizenberg een bloemetje aanbood. Bij de beslissing om niet te vervolgen speelt mee dat de uitlatingen zijn gedaan in een maatschappelijk debat waaraan mevrouw Duizenberg zelf actief deelneemt, zegt het OM in een toelichting. Oud-burgemeester Harm Buiten van Groningen is afgelopen nacht overleden. Hij was lange tijd vakbondsbestuurder... voordat hij in 1971 voor de PvdA-burgemeester van Groningen werd. Buiter bleef dat tot zijn pensioen in 1986. Hij gold als een vaderlijk bestuurder... in een tijd van scherpe politieke tegenstellingen en linksactivisme. Hij zat colleges voor met ambitieuze jonge wethouders... zoals Max van den Berg, die nu commissaris van de Koningin in Groningen is... en Jacques Wallage, die later ook burgemeester van Groningen werd. Hij was mijn politieke vader, zei ik altijd. Ik heb veel van hem geleerd. Hij was een, een betrokken man, een echte sociaaldemocraat... die heel kritisch kon kijken als zijn partij weer eens in zijn ogen niet links genoeg was... of niet, niet genoeg opkwam voor de mensen die het echt moeilijk hebben. Uh, tot op het laatste man die zich uh, met de maatschappij bezig hield... die alles volgde. En uh, ja, ik zal hem heel erg missen. Buiters grootste succes was dat hij het hoofdkantoor van de PTT naar Groningen haalde. Harm Buiter is 89 jaar geworden... Dan het weer vanavond vanuit het westen neerslag. In het westen in de vorm van regen en natte sneeuw. En in het binnenland alleen al sneeuw. In het oosten valt zelfs een paar centimeter. Morgenochtend regenachtig, smiddags droog en maximaal tussen 3 en 8 graden. ANWB verkeersinformatie. In totaal staat er 50 kilometer file. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden... behalve dan bij Rotterdam aan de zuidkant van de stad... Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte bij de Tunnel. Ze zijn daar nog steeds aan het opruimen. Het asfalt wordt daar weggevreesd omdat er kit tussen zit. De weg is daardoor dicht bij de Thomassentunnel en dat levert een lange file op van 7 kilometer tussen Hoogvliet en de Tunnel. Het verkeer kan omrijden via de naastgelegen Kallandbrug, maar ook daar heeft u inmiddels veel vertraging. Met Hans...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 De stemming van Nederland. Radio 1 is erbij, van dag tot dag. Rechtstreeks vanuit de provincie, met Tessel Blok en Prem Radekensjoen. Zeeels-Vlaanderen, de provincie Zeeland. Horen ze nou echt bij Nederland of is het Vlaanderen? Voelt de provincie Zeeland zich verantwoordelijk voor Zeeels-Vlaanderen? Of zijn ze hier in die kleine dorpjes zo dat ze denken dat iedereen ze vergeten is... en waar Nederland van denkt, hebben we die nog? In de stemming van Nederland vanmiddag de vraag... ...provinciale solidariteit, bestaat die en is Zeels vlaanderen ...het enige provinciale stiefkindje of zijn er weer? Woont u in Nederland in een plek waarvan u denkt... ...nou Prim en Tessel, ook wij zijn het stiefkindje van de provincie... ...bel ons dan op 0800-1121, zeg ons wat uw bezwaren zijn... ...zeg ons wat uw frustratie is, u kunt het ook mailen... ...naar de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl... ...en de tweets kunnen naar hashtag de stemming. Luisteraars, het leuke is, je staat dan hier, het is regenachtig, het is ijskoud en dan komt er zo een vrolijk lachende mevrouw naar buiten. Mevrouw, u bent geboren en getogen in Vlaanderen? Ja, in uh, Lamzaarden. Mag ik u vragen hoe oud u bent? 83. Nou ja, wat ziet u er vief uit? Komt dat door. Ja. Bedankt. Komt dat omdat u niet bij Nederland hoort? Ja, we horen erbij, maar soms denk ik, hoe wij nou bij Vlaanderen, in België of zitten er eigenlijk. Uh, hè? Maar ja, het zal allemaal wel goed zijn natuurlijk. Hè. Heeft u nooit het gevoel gehad dat u stiefmoederlijk behandeld werd door Nederland? Oh, wow, dat mag ik niet zeggen hoor. Nou, bij mij mag u alles zeggen. Ja, ja, de man, ja, ja maar dan moet ik niet je, je gekke dingen gaan vertellen. Hè. <laughs> Op welke partij gaat u stemmen? Ja, dat is voor mijn één. Ja. Ja. Um, er zijn hier peilingen dat het CDA gaat halveren. Verontrust u dat? Dat daar ik nog niet bijna gedacht. Nee. Nee. u blijft gewoon trots in de ja-stemmen. <laughs> ha hartstikke bedankt. Heel veel. Ja, uw dochter was hier. Die wilde, oh, daar is ze. Wilt u me wat vertellen? Goedemorgen. U bent de dochter. Ook hier geboren en getogen? Ja, ja. No nooit weggegaan uit Zweers-Vlaanderen? Uit Zweers-Vlaanderen. Ja. ja, ik woon nu uh, door de tunnel, in Beveland. Nou, is dat een heel andere wereld? Dat is een heel andere wereld. Ja, Kunt u het verschil uitleggen? Want er zijn een heleboel mensen in Amsterdam en Rotterdam NAC, die het niet begrijpen. Wat, wat is nou het verschil tussen Bevenland en hier Zeeels-Vlaanderen? Hier is het uh, gemoedelijker. Hier kan je de deuren en ramen nog openlaten? Ja, ja. ja. Maar er is hier ook geen bars te doen, hè? Hier zo, nee, nee. Het enige wat je kan doen is seks hebben en kindertjes krijgen. Dat weet ik niet. Nou, dat, dat, dat. Wat gaat u stemmen? Dat weet ik nog niet. Waar twijfelt u tussen? Ja, dat, ik, ik twijfel nergens tussen. Ik moet nog eens even eh, goed nadenken aan of ik waar ga stemmen. Oh, vraag nog. Ik vind dat u altijd moet stemmen, al is het blanco. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, dan ga ik naar de eigenaar, want we staan bij een supermarkt. Golf scheelt enorm veel. Heet uw supermarkt Golf? Golf. Het is voor het eerst dat ik die naam hoor. Ja, hij gaat ook verdwijnen. De een van de laatste der Mogikanen in ieder geval. Um, hoe lang hebt u deze supermarkt al hier in Zeeuws-Vlaanderen? Wij zijn hier, op deze plaats in ieder geval, begonnen in 1989. Um, hoe gaat het met de economie in Zeeuws-Vlaanderen? Uh, ook wij in Zeeuws-Vlaanderen merken in ieder geval dat de recessie in ieder geval nog steeds uh, voortduurt. Absoluut. Mensen houden toch nog steeds uh, de hand op de knip. En uh, daar hebben we tot op de dag van vandaag nog mee te maken. Um, kunt u me uitleggen waarom mensen in Zeeuws-Vlaanderen... zich zo gefrustreerd en achtergelaten voelen door de rest van de provincie? Ik weet niet of u zo uh, stellig moet... Uh... Ja, maar ik doe alles zwart-wit. Kijk, als we nu nuance maken, hoeven we geen radio te maken. We hebben natuurlijk altijd wel het gedachte dat we toch een klein beetje een stiefkindje zijn... omdat we natuurlijk niet helemaal uh, vastzitten aan het land. Dat we in ieder geval via uh, Belgen en via de West-Schildtunnel het land in moeten. Tegen betaling zelfs nog wel. Dus dat zijn ook dingen die dus wringen bij de mensen, absoluut. Uh... Maar kan, maar, ik, ik, waarom is niemand nooit met het plan gekomen... dat alle inwoners van Zeels-Vlaanderen gratis door die tunnels moeten kunnen? Nou goed, in het verleden toen de pont hier nog varen in ieder geval... konden we, wij als zeels in ieder geval voor niks mee in ieder geval met die pont. Dus dat was in ieder geval uh, iets goeds. En we hoopten ook natuurlijk dat met het verschijnen van die tunnel... dat het op dezelfde manier zou kunnen voortgaan. Jullie zijn gepakt door die Hollanders. Jullie zijn gepakt door die Hollanders. Allee, vooruit. <laughs> nou, zo erg is het niet, niet wel, maar we voelen ons een, ja, toch wel een klein beetje benadeeld... van het feit dat we moeten betalen om in het land te verschijnen. Wat gaat u stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen? Uh, ik weet niet specifiek de partij, maar het zal wel iemand zijn die uh, uit deze regio uh, komt. Ja. En het ergste is ook in de Tweede Kamer zijn er maar twee zeven tegenwoordig en één is ook nog een dissident. <laughs> ja, maar goed, laat stem wel horen. Okay. Tot wanneer blijft u nog golf, supermarkt? Ik vind het zo leuk, want dan gaat het commissariaat voor de media weer kopen, zeker. Dus golfsupermarkt nog, hoe lang blijft u golfsupermarkt? In april worden we MT-supermarkt. <laughs> Oké, okay. hartstikke bedankt. Tesse Blok, je hebt toch het Provincials nieuws voor mij? Absoluut. Dank je wel. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. In het gevecht voor aandacht, zo vlak voor de verkiezingen... zet de Zeeuwse CDA Martin Bos de bolus in. Deze kleffe koek moet een officieel erkend Europees streekproduct worden, vindt hij. Dat de bolus oorspronkelijk helemaal niet uit Zeeland komt, dat maakt Bos niks uit. Natuurlijk heeft de Zeeuwse bolus een hele lange geschiedenis. Is het van oorsprong een product van Joodse bakkers... maar het is zo diep geworteld in de Zeeuwse traditie. Nou, ja, daar moeten we gewoon een... Uh een Europees spreekproduct van maken. Bos heeft CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooy... al zover gekregen het binnenkort voor te leggen aan het Europees parlement. Of die Zeeuwse bolus het CDA gaat helpen, is nog maar de vraag. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond... verliest het CDA in Zeeland de helft van de huidige tien zetels. Hij spreekt over een politieke aardverschuiving. Het CDA, die dus historisch gezien toch altijd uh, oppermachtig was... zeker ook in Zeeland... Ze mogen blij zijn als ze de derde partij worden. Grote winnaars zijn volgens de opiniepeiler de VVD. En nieuwkomer de PVV. De VVD gaat van zes naar acht zetels. De PVV haalt er zeven. Geweldig, geweldig. Dat ligt aan de bovenkant van wat ik zelf gehoopt had. Al dus lijsttrekker van de PVV in Zeeland, Peter van Dijk. <middels> Friet om ontpolderen tegen te gaan. Actiecomité Verdedigde Dijken deelt vanavond in Oostburg... aan de Zeeuws-Vlaamse kandidaatstatenleden... een patatje uit om ze van hun standpunt te overtuigen. En dat is Hard nodig, zegt Lindert van Mellen van dat comité. Alle politieke partijen in Zeeland waren min of meer tegen ontpolderen op GroenLinks. na. Nou, toch hebben ze uiteindelijk ingestemd met dat ontpolderen. Daarbij voelen wij ons toch een beetje verraden door de, door de politici. Zou het Hollandse of toch Vlaamse vrieg zijn? Radio 1 en de stemming van Nederland. Nederland op weg naar 2 maart. Provinciale statenverkiezingen. En u mag bellen met 0800-1121. U mag mailen naar de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl. En tweets kunnen aan hashtag de stemming. Wat ik ontzettend leuk vind, meneer Johan Robbezin, spreek ik uw naam goed uit? Robbe Robbezin, u bent van de Partij voor Zeeland en voor de ster maakte ik een grapje, een lokale partij. En toen was u vrij kwaad. Waarom? Nee, nee, ik was zeker niet kwaad. Want ik was ontzettend blij om u te zien. <laughs> ja, Absoluut. maar toch zei het nee, niet nee, nee, verkeerd. Maar, ja, hij zei het iets wordt, verkeerd. Er wordt wel eens vaker gezegd, je kijkt zo somber en je kijkt zo ernstig. Er zijn ook hele ernstige dingen uh, hier aan de hand. Maar wat had ik fout gezegd toen ik zei de partij voor Zeeland, een lokale partij? Nou, eigenlijk, eigenlijk hebt u best gelijk. We zijn een lokale partij. Uh, we hebben het over de lokalen in Nederland en provinciale partijen die onafhankelijk zijn of ongebonden zijn ook eigenlijk lokale partijen. Ja. Het gaat om de lokale politiek, de ongebonden politiek. Bij nadering zie je dat Premier dus helemaal bij het rechteent. Ja, maar, maar. Rechte maar nu nog één vraag. Hè. Ik zit hier met een CDA mevrouw en u. Als ik in Zeeland zou wonen, Tessel, zou jij dan stemmen op een partij die lokaal je belang behartigt, maar geen vriendjes heeft in Den Haag, terwijl... Die CDA, mevrouw, die kan glimlachen Lobbyen. naar Maxime Vragen. En zover ze het weet schenden ze afspraken met ja, België. Ja, maar dezezelfde CDA, mevrouw, laat Maxime vragen nu vanmiddag lekker in de regen staan om bij ons in de bus te zitten. Dus nee, ik denk niet, nee, oh, dat is niet zo. Nee, oh, absoluut dat ik niet zo. Oh, nee, nee. Oh, dat ik zeg het maar, mevrouw Milano. Is Maxime Vragen nu in Zeeland? Ja, ja, ja, ik uh, ben zojuist uh, op pad geweest met uh, Maxime Verhagen. Die hebben we absoluut niet in de regen laten staan. We zijn uh, in, de, uh, in de zonnetrein geweest op Beverland... En uh, nou ja, hij, uh, heeft, uh, we hebben daar een hele interessante reis gehad. Er waren innovatieve ondernemers die hun verhaal vertelden. Wat wij in de provincie allemaal te bieden hebben. U heeft echt nog geen minuut de microfoon. Of huppakee, er gaat het hele campagne. Riedeltje komt er uh, nou, hij echt te volgens maken. mij gewoon bonussen te eten hoor, die man. Ook. Anders niks. Die is begonnen met de bolussen. We hoorden net uh, Prem Buiten me, met een aantal mensen voor. We gaan het nog één keer zeggen. Golf scheelt enorm veel, supermarkt. Golf, onthoud die naam, bestaat niet zo lang meer. Golf dus... Ik um, hoorde Preb al zeggen, die, die sprak met de eigenaar van Golf. Uh, en die zei, ik vind het eigenlijk zo gek dat ik uh, moet betalen om de rest van mijn eigen land binnen te mogen komen. Is dat niet, uh, mevrouw de Miliano van het CDA, een van de grote problemen van Zeeuw-Slaanderen? Nou, een probleem. Het is natuurlijk zo. Voorheen hadden wij inderdaad twee uh, veren. Daar moest toch voor betaald worden. En nu hebben wij de Westerschelde-tunnel als provincie de aandelen daarvan overgenomen. En die gelden daarvan die hebben wij nodig om de Sluis-Keld-tunnel te financieren. Dat is een heel belangrijke tunnel die er moet komen. Waar het bedrijfsleven heel veel en alle mensen hier in Zeeland last van Mevrouw hebben. Mevrouw het gaat... Op, maar u hebt helemaal gelijk in ja, alles. Gelukkig. De vraag is provinciale solidariteit. Ja. Er wonen mensen op een eiland, die zijn ook onderdeel van hun provincie. Als die mensen naar ons willen komen in Nederland, moeten ze 5,50 euro per keer betalen. Maar, ja, maar Zeeels-Vlaanderen is geen eiland. Okay. Het, het zit vast aan be België. Ik woon ook op deze, in deze regio, in zeils vlaanderen Maar het grappige is dat zeils vlaanderen is geen eiland is, want het zit vast aan België. Ja, een maar niet in je, Nederland. moeten betalen. Ja, wij willen als CDA ook dat het gratis zou zijn. Maar dat kan niet. Dat is gewoon niet realistisch. Waarom niet? Nee, en Wij doen geen populistische uitspraken. Nee, mevrouw de Milianenhoek, waar een wil is... Mijn moeder heeft me altijd geleerd... waar een wil is, is er ja, weg. Okay. Meneer Robissin, u wil reageren? Ja, dat is inderdaad. Daar wil ik graag bij aansluiten. Waar een politieke wil is, is een politieke weg. En wij gaan ervoor als Partij voor Zeeland om die tunnel. Zij het stapsgewijs van sneller kan het niet. Het moet in in kleine etappes gebeuren. Tot 2033, dan is die tol... Nee, nee, nee, tol nee, tol nee, nee laat, me, laat, CDA laat me nooit uitpraten. Maar nu neem ik het woord. Uh, wij zitten hier inderdaad op een eiland. We zitten gevangen eiland, op een tol-eiland. Want in 2013, dan komt het Belgische autovignet. Het is geen taal. Dat is ook nog niet en, en dan zeker, dan we, uh, meneer Roms. Mevrouw de Miliano, je moet even stil zijn. Haast. Heeft u last met vrouwen die een eigen mening hebben? maar, nee, maar Ze moeten een beetje leren om te dimmen. Want straks, nou, maar meneer Robinson, straks, ik straks dan wordt het ik wil wel vertellen leren Marc, dan. Dus ja, maar daarom gomp... grijpt ze nu nog even de kans. Risk, ze Dat begrijp minder, ik nog wel. Minder spreektijd straks. Dus ik oh, kan ze vast nou, even maar wennen. Maar de Partij voor Zeeland is nog niet zo ver. Zullen we, ja. even terug tot de ja. kern van de zaak? Voor de raad? mensen, voor ja. de rest van Wij Nederland. Zitten... Het is hartstikke gezellig in de bus. busmal proberen Fijn. een serieus punt te maken. Ja. En dat is het volgende, mevrouw De Miliano. Je kan zeggen dat de mensen die van buiten Zeeland door die tunnel komen... zoals ik en Tessel moeten betalen. Maar de mensen die in Zeeels-Vlaanderen wonen... weer kinderen naar hogescholen moeten gaan. Mijn. Ja, de, waarom kunnen, kan je niet zeggen... jullie krijgen gewoon een gratis kaart betaald door de provincie? Wat is daar zo moeilijk aan? Nou, uh, u zegt uh, naar de hogescholen. Uh, dat ligt eraan waar de mensen. Oké, okay, al gaan ze naar de wonen. hoeren. Ze gaan door de tunnel. Waarom kan je niet zeggen, je kreeg de gratis kaart om door de tunnel te gaan? Nou, ik heb juist aangegeven, wij hebben die gelden nodig om die Sluiskil tunnel te realiseren. Het is nu nog niet mogelijk. En wij willen die tarieven zo gunstig mogelijk vaststellen. Kijken wat haalbaar is. Maar gratis op dit moment is gewoon niet reëel. Ja, mevrouw Miliano, we zijn in Nederland gewend dat we betalen voor onze buren. Er waren gemeenten en provinciën in Nederland die minder geld verdienen. Die kregen geld van de andere kant. Waarom is dat Zeeuws-Vlaanderen zo behandeld wordt als een achterlijk gebied? Nee, Wij zijn niet achterlijk. Nee, maar je moet betalen als je van hier weg wil. Worden ze door de rest van de provincie Zeeland een beetje in de steek gelaten? Nee hoor. U zegt nee, maar een buurman die in Europa in knikt. Ja, maar die is een beetje negatiever. Samen. Nou, maar ik vind het uh, tijd om hem nog eventjes toch nu weer aan het woord te laten. U knikt voor mondig onmiddellijk. Ja, ja, is, ja, wij worden in de steek ja, gelaten is, door de rest van Zeeland. Het is, van het is Zeeland. natuurlijk van de, van de zotte dat, dat wij hier in Zeesvla, ik woon hier zelf ook, dat wij moeten betalen om ons land uit te komen en er terug in te komen. Straks dan zitten we aan twee kanten gevangen. Zover is het ook nog niet. Ja, nee, maar dat komt. 2013 nee, gebeurt dat, het. Nee, daar gaan we voor zorgen. Nee, nee, nee zover is het nog niet. Nee, nee, nee, nee maar ja, zover is het nog niet. Dat is de realiteit. Het is van de absurde dat ze eens Vlamingen moeten betalen om in hun eigen land te kunnen komen. En wa waarom is dat? Iets dichter bij ja, waarom je? is dat? Waarom is dat? Omdat uh, het Rijk, de overheid, de centrale overheid... het vertikt heeft om die verbinding te leggen. Ik zal u uitleggen waarom. Wij, uh, hoe het in elkaar zit. De deltawerken zijn tot stand gekomen... Die deltawerken waren er om onze veiligheid. Voor de, voor de kinderen onder u, de nee, nee, deltawerken nee, ja. waren om onze veiligheid tegen te gaan. Ja. Ja. Die hebben niet alleen veiligheid gebracht, maar ook verbindingen. Dat ja. was de Dammerroute. Maar dan zijn ze vergeten aan Zees Vlaanderen te denken. Alle en ze zijn niet met elkaar verbonden verder. Ja, en, en, wa en waarom? We omdat, daar, omdat daar een Westerschelde tussen zit waar we niets over te vertellen hebben. En dat hebben ze zich niet gerealiseerd. Dat zit u ook niet lekker, zie ik. Nee, dat zit me helemaal niet Maar daarvoor niet moet u natuurlijk weer niet bij de provincie zijn. Dan moet u toch... Nee, Eik... nee, nee. Het, kijk, die, die tunnel is van het Rijk geweest. Dus eindelijk, na veel soebatten en veel politiek gesteggel... is er dan eindelijk een vaste oefenverbinding gekomen... in de vorm van een tunnel. Maar ze hebben ook gedacht aan een hangbrug en... en nee, maar, meneer en, Robinson, en Eva, nou, leven, ik snap dat het voor u... Uit uit het u ja, ja, ik probeer ook te denken aan de mensen die in de Randstad luisteren. Kunt u het simpel uitleggen? Het is een discriminerende situatie. En mevrouw Miliano, u bent van het Ja, de Democratie. Ik kreeg trouwens hier een tip van een mevrouw uit Zuid-Beverland. Het CDA zakt niet in de peilingen, want als puntje bij paaltje komt... stemt iedereen voor het CDA. Ja. Mens geit hier in hun broek. Dus uh, dit is eigenlijk bemoedigend voor u. Uh, ja, ja, de laatste zin, dat weet ik niet zo, maar het zou prettig zijn... ...dat als de mensen inderdaad nog die betrouwbare CDA-partij... ...wel uh, hoog in het vaandel houden... ...en het, het uh, christendemocratisch gehalte is in Zeeland erg hoog geweest, dus wij hopen dat dat op 2 maart ook zal uitkomen. Ik, nou, nog één ding over de tunnel, laatste vraag en daarna moeten we naar een ander onderwerp. Kunt u me uitleggen waarom de christelijke solidariteit er niet is? Dat de hele provincie Zeeland kan betalen, dat de inwoners van Zeels-Vlaanderen... die niet zonder die tunnel kunnen om naar de rest te komen, er gratis doorheen. Kunt u me uitleggen wat uw filosofie daarachter is? Ja, maar wij, wij zijn wel heel sociaal, christelijk, democratisch. Maar ik heb u al aangegeven, het is niet realistisch. En als de provincie die tunnel niet had, had gekocht... dan waren de tarieven op dit moment nog veel hoger geweest. En wij doen echt ons best om de grenzen op te zoeken om het zo goedkoop mogelijk te houden. Okay, maar het geld is het nu niet. Voorlopig uh, blijft de, Zeeuws, uh, de, de bewoners van Zeeuwslaaneren gewoon betalen... Om bij, de, om bij de rest van Nederland te kunnen komen. Dat is dan wel duidelijk. Uh, laten we het even over wat anders hebben. Volgens die peilingen die ik aan het begin van, uh, uh, van de uitzending meldde... Uh, de, komt de PVV hier, meen ik, in één klap met zeven zetels... in ja. de Provinciale Staten. Uh, meneer Robesin, laat ik het eerst eens aan u vragen. Wat... Um, wat merkt u daarvan? Komt u veel PVV-stemmers tegen? Ja, nou nee, geen één. Nee, geen één? Waar komen die zetels dan vandaan, nee. volgens Maurice de Of ze durven niet tegen me te zeggen, dat kan ook natuurlijk. Maar ik, ik, spreek, ik heb er nog geen, gesproken. geen nee. één gesproken. En bent u ook niet met uh, leden van de PVV-kandidaten van de lijst in debat gegaan? Uh, wij hebben wel contacten met, uh, met mensen van de PVV. We moeten wel realistisch blijven. Als het kan makkelijk zijn dat ze zeven zetels halen. Mm -hmm. Toen wij voor het eerst meededen in Zeeland... Uh, twaalf jaar geleden haalden we ook meteen vier en wat zetels. Is, wat is van de PVV in Zeeland hun, wat is hun, wat is hun kernpunt? Waar, wat is hun slogan? Waar gaan ze hier de verkiezingen mee in? Nou, zij hebben heel goed het uh, partijprogramma van de Partij voor Zeeland gelezen. En dat, en dat, ja. dat zijn hun punten. punten. Ontpoldering, de, de, de ziekenhuiszorg... En uh, nog een paar andere dingen nou ja, die bij ons hebben. in het programma staan. Die, die zitten ze gewoon niet voor te lezen. Zou je met ze samenwerken in een coalitie? Jawel, absoluut. Bent, bent u al bezig om daar plannetjes voor te maken? Uh, ja. Zolang ze uw programma uitvoeren kan ja. ik me dat ook als als voorstellen. Dat maar doen, als ja. ze dat maar doen. U hebt geen principiële bezwaren. Over het feit dat ze die islamiseren. Nee, dat, dat gaat er mij voorbij. Uh, ik, ik, uh, zie, ik, zie, ik zie ze als bondgenoten in speerpunten die wij hebben. Nou, prima, ik vind het best. En de rest van de hele ideologie van de partij interesseert me helemaal niks. Maar die speelt hier misschien in Zeeland ook geen rol, mevrouw de Miljano. Nee. Gaat het hier over moslims en het bouwen van, van moskeeën? Nee, gaat nee, niet, niet. Niet, nee, nee, dat, niet aan de orde? Het... Daar hebben we hier uh, nauwelijks mee te maken. Niet aan de orde. Nee. Nee. Klopt. Dus de PVV richt zich op de gezondheidszorg? Vindt dat het CDA dat blijkbaar onvoldoende heeft gedaan? Nou, Nee, in de inderdaad. De, bedoel, de PVV die heeft, uh, nou, ja, die, die hebben een paar uh, items... wat uh, blijkbaar bij de mensen uh, goed valt. Maar goed, van 0 naar 7. Dat is een hele sprong. Ze dus krijgen het in de schoot geworpen. Het is uh, voor mij, en mijn beleving... een uh, landelijk uh, verhaal. Is het voor u nu frustrerend? Want ik heb met veel mensen gesproken... die vinden dat jullie het breedelijk goed deden... in de provinciale staten... Maar u wordt... Dank Nee, ik zeg wat mensen me gezegd nou, hebben. Nou, fijn en... om te horen. En ja. u wordt nu afgerekend op uh, ah. de landelijke dingen. En dan krijgt u bijna geen stemmen. Ja. u op gehalveerd. Ja, nou oké. Okay. Het is nog geen 2 maart, hè. Kom op. En uh, ja, ik bedoel, frustrerend. Nee, deze mensen... Uh, ja, het zijn ook allemaal nieuwe mensen. We zullen dat dan eens moeten zien op 2 maart. En uh, wij zijn... In de campagne ben ik ze echt nog niet tegengekomen. Ze zijn hartstikke uh, enthousiast bezig. En dat zullen we zijn tot 2 maart. Laatste onderwerpje. Dus... Is Tessel en ik hebben net geluncht in Hulst. Hulst, ja. ja op, de heer, markt. op de markt. Heerlijk gegeten. Nee. En iedere keer als ik Zeeland kom binnenrijden, denk ik: jullie kunnen het Florida van Nederland worden. Uh, waarom nog steeds die vuile industrie hier naartoe brengen? De Partij voor Zeeland. Voor of tegen die industrieën? Nee hoor, wij zijn voor de industrieën, absoluut. En, maar we zijn ook voor het, het Florida gehalte. Dat, daar zijn we allebei. En dat kan makkelijk naast elkaar, dat is geen enkel probleem. Hoe combineer je dat? Nou, dat wordt al fantastisch gecombineerd op dit moment... Nou, kent u nog de bijna rampen die laatst allemaal ontdekt werden? Van uh, uh, de, de milieu, uh, de, het milieubedrijf. Dus ik bedoel, uh, die Chemisch bedrijf. Dus als je industrie en uh, dingen samenzet, toerisme kan niet samen. Oh, absoluut. Nou, ik, wel. Woon, ik woon zelf woon ik, uh, twee kilometer van het uh, complex van Dow Chemical. Ja. 24 fabrieken staan ja. er daar. Ik ben ik daar helemaal niks van. En we hebben, ik woon uh, uh, met uh, fantastisch mooie recreatie rondom. Mooie, prachtige kreken, mooie polderlandschappen. En er is in de verte is daar Dow Chemical. Dus op gezichtsafstand kan ik dat... Maar ik heb daar geen last van, absoluut niet. Nee, we heren. hebben hier ook natuurlijk goede economie nodig aan. Economie, toerisme, de landbouw, de containerisatie. Dat is allemaal hartstikke containerisatie? nodig. Containerisatie? De containerisatie, ja, de havenontwikkeling. De dozen, ja, ja. We hebben het hier allemaal in huis. Het is een geweldige provincie. Ik nodig ook die mensen waar u het juist over had uit de Randstad. Dus uit, en hoe ze, wilt u dan dat ze rijden? Via Antwerpen vrij. of komen ze door de tunnel? We hebben ook nog een fietsvoetveer, uh, Breskes-Vlissingen. Geweldige, uh, geweldige voorzieningen hier. We hebben het hier allemaal in huis. En die industrie die hebben we ook nodig. Zal de opkomst hoger of lager worden dan de vorige keer? Nou, het kan best zijn dat hij iets lager wordt. Waarom? We zaten op 53 ongeveer de vorige keer. En nu volgens de peilingen zou het 50 zijn. Ja. Ik denk ook dat het dat wordt. Waarom? Nou, Omroep Zeeland had eerder een peiling gedaan. En dan hadden ze het over 70% opkomst. Over het algemeen is de Zeeland wel iets hoger dan het landelijk gemiddelde nee, nee, nee, nee. Patricia, opkomst. nou vergis je. Hè. Dat is een poll is... op Omroep Zeeland geweest. Dat is geen peiling. Maar, maar is dit niet... is het, die peiling van Maurice de Hond. Maar ja. ik, ik geloof echt wel dat het meer dan 50% zal de worden. De provincie Zeeland geeft van alle provincies ook het meest uit aan uh, het promoten van de provinciale statenverkiezingen. Uh, het zijn dat jullie wordt. daar. Uh, ja. Hoe, hoe komt dat? Uh, de rest. Uh, nou, we, we vinden het belangrijk hier. om um, te laten zien wat wij uh, in Middelburg. want daar staat dan het provinciaal. het gebouw, zeg maar, de abdij. Provinciehuis, ja. ja uh, om, de, om het provinciaal beleid dicht bij de burgers te brengen. En daar worden van Is uit... het ook misschien zo dat zoals we net hadden over zeeuw wat zich toch een beetje het ondergeschoven kindje voelt binnen Zeeland. dat Zeeland zich als provincie. Ja. een beetje vergeten voelt door Den Haag? Of is dat niet de reden nou, waarom we zoveel geld in Wij zijn een dun... U vindt het weer niet ja. eens. U zegt nee. en nee. Ja, ja, we Zeeland ja. eens eens. wordt redelijk vergeten door Den Haag. Dat klopt. Ja? En zees Vlaanderen hangt er helemaal bij. Nou, nou ik wil het wel maar wat nuanceren. Het, ik vind het heel belangrijk nee, dat. We er, zouden niet nuanceren, zei Prem. Dat er in Den Haag uh, rekening gehouden wordt met de dunbevolktheid van hier. Zo hebben wij uh, twee ROC's op middelbaar onderwijs. Die zullen moeten gaan fuseren. Is het belangrijk dat wij dan niet gelijkgesteld worden met een, uh, een ROC of de, een MBO-onderwijs in de stad? Want dan komt het niet goed. En het is belangrijk dat juist het MBO onderwijs hier in Zeeland... ook regionaal gespreidt wordt. Daar ben ik het absoluut mee eens. Is het ook af? niet zo, wat u zei, meneer Robersin? dat de, de Zeeuwen voelen zich een beetje vergeten door Den Haag? Dat is vaak een voedingsbodem voor nieuwe partijen... zoals bijvoorbeeld de PVV, dat er daarom op zo'n partij gestemd wordt. Nou, Zal dat hier ook het geval zijn, denkt u? Nou, bij de PVV gaat het er gewoon om... dat ze een, een flinke strategische positie in de Eerste Kamer krijgen. En daarom zijn ze hier, daarom doen ze mee. Ja, en, en het gaat het ze handel. helemaal niet om Zeeland. Nee. Wel, nee, wel, nee, wel nee, daar gaat ze helemaal niet om. Ze, nee. willen, ze, willen, ze willen wilders helpen uh, om in de Eerste Kamer een stevige positie te krijgen. En voor de rest is het er niets belangrijk. Ik heb, ik heb tenminste, ja, behalve dan die punten van ontpoldering en de ziekenhuiszorg, heb de ik nog niks anders gehoord. Het dus zijn geen onbelangrijke Ik geloof groei, niet he? dat ze zich daar zo druk over maken. Helemaal niet. Maar ze vagen u wel weg, want u gaat van twee naar één zetels waarschijnlijk. Nee, nee, nee. nee. Wij, wij uh, halen drie zetels, zeker. Absoluut. En als u die drie Zeeland. zetels niet had, komen Tess alleen na de verkiezingen hier terug... Komt u dan in de uitzending op, op drie maanden op de knieën van Zeeland naar Den Haag... als u die uitzending hebben om te zeggen, Prem, ik had ongelijk. Oh Dat knieën. vind ik wel gezellig, jouw. Bij nou, deze afgesproken. Okay. U, knieën eens waar vader. Tim Overdijk, goedemiddag. Wat ga je straks doen in het Radio 1-journaal? goedemiddag Prem. Uh, we zijn gistermiddag erg verwend geweest met de toespraak van Gaddafi... die toen keurig binnen de uitzending viel. Uh, onze ambitie voor de komende twee uur is een heel helder beeld scheppen... van wat er op dit moment in de straten van Benghazi, uh, in het oosten van Libië... in de hoofdstad Tripoli en elders in het land uh, aan de hand is. We hebben nu contact met mensen in het land zelf. We spreken met mensen die net terug zijn uit Libië. Den Haag bemoeit zich met Libië. We schakelen met andere hoofdsteden over dit land. Uh, denk niet dat Libië het enige is. We hebben veel meer nieuws. En de hoofdpunten daarvan worden alvast opgediend... door Onno Duivende de Wit. Althans, dat okay. is de bedoeling. We danken alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. Redactie Kempke van Kooi, Marten Vermee, Pieter Willemsen, Roos Oterbaan, Rien Aarts. Productie Hans Twint en Momo Saru, Techniek Martin Hulsov, Regie Barbara van der Klis. Eindredactie Keri Jochobst, presentatie Tessus Blok en Primar Kijsjoen. Morgen zijn we u allemaal bij het Centraal Station in Arnhem. Tot morgen, namaste, dag. Radio 1. NOS-journaal. Bij de stad Benghazi in Libië is een militair vliegtuig neergestort. Zo melden de Libische media. De piloten zeggen dat ze een stad moesten bombarderen die in handen zou zijn van de opstandelingen. Maar de twee piloten besloten dat bevel niet op te volgen en het vliegtuig te laten neerstorten. Ze hebben zich met parachutes in veiligheid gebracht. Minister Rosenthal is ontzet door de toespraak die de Libische leider Gaddafi gisteren hield. Rosenthal maakte een toespeling op Hitler... en sprak een van de ergste dictatoriale verbale uitbarstingen in de geschiedenis. In een kamerdebat over Libië zei hij na te denken over verschillende sancties tegen het land. Voor het eerst is een misbruikverdachte die op de lijst van de onderzoekscommissie Deetman staat verhoord. Tegen de rechtercommissaris bekende de pater Sadistiaan... dat hij in de jaren tachtig in Terneuze vijf of zes jongens heeft misbruikt... Dat hij ze verkracht heeft, is niet waar, zei de nu 88-jarige pater. En na een lange periode van onzekerheid... is de renovatie van het Panorama Mesdag in Den Haag begonnen. Lang was onduidelijk of er wel genoeg geld voor zou zijn. De restauratie is naar verwachting volgend jaar klaar. Dat is nieuws op dit moment, dan het weer. Vanavond vanuit het westen neerslag. In het westen in de vorm van regennatte sneeuw. En in het binnenland alleen als sneeuw. In het oosten valt zelfs een paar centimeter... Morgenochtend regenachtig, smiddags droog en maximaal tussen 3 en 8 graden. ANWB verkeersinformatie. In totaal staat er ongeveer 140 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam op de A7 van Zaandam naar Horen... daar is door een technische storing de spitsstrook niet open... Daardoor is er bij Knopend Zaandam één rijstrook dicht en dat leidt tot file op de A8 van Amsterdam naar Zaandam voor knooppunt Zaandam 4 kilometer. Dan naar Rotterdam op de A15 van de Europoort naar Rotterdam, 10 kilometer bij de Tunnel, Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op staat de hele dag al een lange file van Rotterdam naar de Maasvlakte. Tussen Pernis en de Thomassentunnel 11 kilometer. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. Het asfalt is daarbij uh, zeer beschadigd. De weg is helemaal dicht bij de Thomassentunnel. Het verkeer kan omrijden via de naastgelegen Kallandbrug. Maar ook daar is de vertraging inmiddels flink.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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag, het is de dag na de donderspeech van Gaddafi. Hij riep zijn aanhangers op de straat terug te veroveren en dreigde met geweld. We proberen u natuurlijk zo goed mogelijk te informeren over wat daarvan werkelijkheid wordt. De eerste Nederlandse journalist is in Libië aangekomen zometeen. In ieder geval een verslag vanuit de stad Benghazi. Arabist Leo Quarter staat ons bij voor de nodige uitleg bij die ontwikkelingen. Ook aandacht voor de campagne hier voor 2 maart. Premier Rutte is terug van Wintersport en kan gelijk reageren op de oproep van Wilders die vindt dat de premier en de vicepremier wel wat meer campagne mogen voeren. Spanning tussen de of valt het wel mee, dat na vijf uur. We zijn er tot half zeven vanavond. Ja, er komen ook vandaag beetje bij beetje nieuwe beelden binnen vanuit Libië. Bijvoorbeeld van demonstraties in de stad Tobruk, vlakbij Egypte. Daar wordt volop gevierd dat het hele Oosten in handen lijkt van de opstandelingen. De commandant van het libische leger in Tobruk vertelt aan nieuwszender Al Jazeera dat hij en zijn militairen nu de demonstranten steunen. Ik heb mijn soldiers. Fast, us, en de commandant vertelt ook dat een piloot vanochtend uit zijn toestel is gesprongen via een schietstoel omdat hij weigerde de stad Benghazi te bombarderen. There's a Colonel Pilot, Abdul Salam Al Abdi. He left his aeroplane actually, and he he, he built out of the aeroplane. He jumped out. He with his parachute. Ook andere media melden inmiddels dat een Libisch gevechtsvliegtuig is neergestort bij Benghazi nadat de bemanning eruit is gesprongen. De eerste journalisten zijn inmiddels aangekomen in het oosten. Een journaliste van de Franse tv spreekt over bevrijd gebied. Er zijn volgens haar alleen nog militairen in het gebied die de demonstranten steunen. We hebben Tobruk, toujours en fait ce matin. De regio de Libië, de l'est de Libië, is totalement libéré. Er is geen militaire of policière, sauf ceux die zich rallied aan de populatie. Een verslaggeefster van Al Jazeera is in de stad Tobruk en vertelt dat tienduizenden Egyptische arbeiders met hun hele hebben en houden Libië verlaten. Zelfs hun wasmachines nemen ze mee. At the border I saw hundreds of people fleeing Libya with everything they own basically. Mattresses, sinks, washing machines, everything they, re they own. Those were people who were actually Egyptian workers in Libya who came here to save money and now they had to flee. Hoeveel oh, Tunesiërs willen terug naar huis en komen inmiddels de grens met hun land over. Twee Tunesische jongens kussen daar de grond. Een van hen vertelt dat ze niet konden slapen. Overal waren bendes. Ze vielen de mensen aan, zegt hij. Dankzij God zijn we hier. En ook uit steden ten westen van de hoofdstad Tripoli... komen beelden van demonstrerende en feestende mensen. In Zawiya bijvoorbeeld. Daar steken ze een grote poster van Kadhafi aan, een flatgebouw in brand. Allah en hoe de situatie in de hoofdstad zelf Tripoli is, dat is op dit moment onduidelijk. De situatie uh, lijkt gespannen. De enige beelden die binnenkomen zijn van de vertrekhal van het vliegveld. Die ze overspoelt met mensen. Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melis is vannacht na een lange tocht door de woestijn vanuit Egypte in Bengazi aangekomen. De stad waar Gaddafi de controle al kwijt is. Hij vertelde eerder vanmiddag even over zijn eerste indrukken. Het is voor mij ook heel opmerkelijk dat op sommige plekken als ik eruit stap... dan word ik met applaus ontvangen. We zijn heel blij, want dit is voor hen ook een teken... dat als de Westerse journalisten kunnen arriveren... dat zij dus inderdaad het gebied in handen hebben. Uh, er is nu een soort comité dat, dat het gezag vormt. Uh, en, en dat gaat kijken naar van, ja, wie mogen hier nu uh, uh, wat te zeggen hebben in het stadsbestuur. En, maar daar staat dus buiten voor dat gebouw. En dat gebeurt een grote groep mensen te roepen. En ik weet van de mensen in, binnen... Uh, dat ze heel scherp in de gaten gehouden worden, zeggen ze van we hadden weer een figuur gevonden die, die we een bepaalde functie wilden geven, maar daar ging de, de menigte niet mee akkoord en die wordt dan uh, uitgejouwd eigenlijk, althans als ze uh, met die naam naar buiten komen. En zo is zeg maar, het nieuwe Libië, althans in dit gedeelte van Libië, ja, een beetje aan het ontstaan ja. uh, in de euforie tegelijkertijd, van uh, dat zij dus werkelijk dit gebied in handen hebben, iets wat ze nooit hebben kunnen dromen. En straks na vijf uur praten we live verder met Hans Jaap in het oosten van Libië. De Vlaamse Chantal van der Kruis woonde zes jaar in Tripoli, de hoofdstad. Vanaf november woont ze weer in België, maar ze begeleidt nog steeds reizen in Libië. Daar was ze de afgelopen dagen ook, totdat ze gistermiddag in één keer te horen kreeg... dat ze onmiddellijk naar het moest, vliegveld moest komen... omdat het in Tripoli te gevaarlijk was geworden. Mevrouw van der Kruis, u bent dus vanochtend via Eindhoven in België aangekomen. Hoe verliep de evacuatie? Organisatorisch vanuit de Nederlandse ambassade en vanuit de Royal Air Force en vanuit de Belgische ambassade verliep dat allemaal heel goed. Maar het was een chaotische toestand op de luchthaven en daaromtrent, Dus het was uiterst moeilijk en, en, en vechten om, om erdoor te geraken. Wat maakte het zo chaotisch? Was het de angst voor wat mogelijk gebeuren gaat? Nou kijk, dus de uh, dag daarvoor zijn wij uit de woestijn teruggekeerd en toen keerden wij terug in Tripoli. En toen wisten, konden wij onze ogen niet geloven, heel die luchthaven lag vol mensen. Santerdag hebben wij gehoord dat er dat ongeveer een vijfduizend waren. Nou gisteren zijn we dan uh, naar Nederland kunnen vliegen en wij kwamen dus aan de luchthaven toe. Binnen in de luchthaven lagen er nog eens vijfduizend, maar nu lagen er buiten de luchthaven in de gietende regen en in de kou... Ik denk 20.000 als het niet meer waren. Mensen die uh, per mensen se zo snel. Die weg, allemaal wilden. weg wilden en weg moesten. Want alle maatschappijen die verplichten hun mensen om te ver verplichten de buitenlanders om te vertrekken. Punt. Je moet weg. U zegt, u was in de woestijn aan het rondreizen. Wat hebt u gemerkt de afgelopen dagen uh, van de, de, de opstand? Uh, de eerste keer dat wij iets zelf persoonlijk gemerkt hebben, dat was als we in Benghazi waren. Uh, toen zijn wij woensdag daar toegekomen en wij wisten dat dus 17 uh, februari de day of anger was. Dus we wisten dat er misschien wel iets kon gebeuren, maar we hadden ons wel niet aan zoiets verwacht. En toen zei onze chauffeur wel, nou heel stilletjes kwam hij zeggen tegen mij, van dan zegt hij, je kan niet in Benghazi in uh, het Italiaanse kwartier en we gaan ook, ook uh, niet in de stad, we gaan alleen maar rondrijden. Waarom? Uh, omdat het te gevaarlijk was. Ik begreep dat, maar hij durfde het niet luidop zeggen. Maar ik ken die mens al, al jarenlang, dus ik wist wat hij bedoelde. Ik zeg oké, okay, ik, uh, ik zeg doe maar samen. Ik zeg het is oké. Okay. En dan uh, zei, hij heeft hij dat ook gedaan. We zijn nog eventjes naar het uh, oorlogskerkhof geweest. Ja, want we moesten toch iets doen om de mensen bezig te houden. En dan zijn we naar het hotel gevraagd. En hij heeft dus uitdrukkelijk gevraagd, alsjeblieft, ga niet meer buiten uit het hotel. Het oorlogskerkhof is een toeristische bestemming? Uh, ja, voor sommige mensen wel. Okay. De, de oorlogskerkoven van Tobruk, Derna en Benghazi nou ja. zijn oorlogskerkoven. Ja. Maar de afgelopen dagen is het gevoel van oorlog ook toegenomen als je kijkt naar wat uh, Gaddafi gisteravond op televisie hebt gezegd. Um, u hebt er gewoond. In hoeverre merkt u inderdaad de, de ijzeren greep van Gaddafi? En in welke mate ziet u dat nu ook weer terugkeren? Momenteel. Is er geen ijzergreep meer volgens mij? Ik weet het niet. Maar langs de andere kant heeft hij dan toch ook weer... Hij heeft de macht van het geld. Dus de, de mensen die, die hebben... Die, die zwarten en die, die cappuccinos, laat ons maar zeggen. Dat zijn mensen zonder geld. Ook de Libiërs zelf, die krijgen echt zo'n laag lonen... dat ze bereid zijn om voor geld iets te doen. Er is natuurlijk ook een andere klasse die, die wel een ander Libië wil. En... Maar goed... Hij heeft jarenlang de knoe eronder gehouden, dus zijn security was zo sterk. Iedereen had schrik van iedereen, niemand durfde iets zeggen en gaat, ja, niemand weet wat er gaat gebeuren. Niemand weet het. Mevrouw van de Kruis, in ieder geval weer veilig thuis. Dank u wel. Dan praten we verder met de Arabist Leo Quarter. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij krijgt u zelf nog berichten uit Libië. Heeft u op dit moment contact daar? Nee, ik heb geen uh, contact. Ik heb wel geprobeerd met een uh, aantal mensen die ik ken... maar het is heel moeilijk om die te bereiken. Ja, dat, dat blijkt ook wel. Hè. De afgelopen ja. dagen natuurlijk was dat ontzettend ja. moeilijk. Inmiddels zijn er wat, wat journalisten gearriveerd. Wat is uw totaalbeeld van de machtspositie van Gaddafi op dit moment? Nou, dat het uh, behoorlijk uh, afbrokkelt. Uh, net een van de berichten is dat in uh, Zouye... dat ligt een uh, plaatsje aan de grens met Tunesië... Dus behoorlijk dicht bij Tripoli, ongeveer een uur rijden per auto. Dat is daar een gigantisch portret van Gaddafi in de, in de staan. Ja. Nou, dan komt het toch wel heel erg dichtbij. He, bedoel, eerst dacht ik nog, van, nou, wellicht kan Gaddafi het nog redden... in het westelijk deel van het land, dat hij een soort uh, rompstaat uh, weet te, te, te behouden. Maar als, uh, zelfs in Zawia aan de grens met uh, Tunesië... Uh, dat dat al niet meer in zijn handen is. Nou goed, dan zie ik het er toch uh, ernstig voor hem in. Dan komt het steeds dichter bij de hoofdstad. N ja, ja, en wat ik dus ook de indruk ik krijg eigenlijk van uh, alle filmpjes uh, die ik vind op internet en, en alle websites, Arabisch en alles. Is dat in uh, Tripoli zelf dat er bepaalde wijken zijn waar de milities van Gaddafi het nog voor het zeggen hebben. Bepaalde wijken waar dat niet het geval is. Waar dan s'nachts groepjes mensen proberen om naar het Groene Plein te komen. Dus in het centrum van Tripoli aan de, aan de zee, zeg maar. Vlakbij de oude stad. Um, en dat die dan weer worden tegengehouden. Soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. Door die, die, die, diezelfde milities. Het is, uh, ja. En verder ook uh, wat je hoort over de luchtmacht. Het zijn toch ook hele vreemde berichten. Dat luchtmacht. Uh, bommenwerpers die zeg maar. uitwijken naar Malta. Uh, nou, we horen net van een bomwerk die is crashed. Ik hoor eigenlijk. En ik zie ook helemaal geen videobeelden. van, uh, van grote bombardementen op steden dat uh, die claims hebben we wel gehoord hè, van de, met name de oppositie van Libië in Londen. Maar die zien we eigenlijk niet. En daar hoorde ik ook verder helemaal geen berichten over. En wil dat zeggen dat hij zijn greep op het leger nu totaal kwijt is, Gaddafi? Ik heb het idee dat de luchtmacht niet echt wil, uh, wil meewerken, nee. En uh, ja, vanuit uh, het oogpunt van Gaddafi gezien is dat erg jammer. Want uh, dat was al wel zijn, uh, zijn steunpunt. Uh, pilaar in het leger van Libië, uh, zeg maar de, de luchtmacht. heeft hem ook gered in de jaren 90 bij een uh, poging tot staatsgreep. Dat was de luchtmacht die hem redde. En, en die past ook bij zijn naam, Kadhafi. Ja, klopt. Dat betekent Arabisch voor, uh, voor bommen, bommenwerper, dat klopt. Kadhafi uh, betekent eigenlijk uh, iemand die spuugt of, of iets uitspugen of braken. Uh, maar het kan ook uitgelegd worden als een bommenwerper. Ah, nou, en heeft hij die zelf die naam, uh, want dat weet ik eigenlijk helemaal niet, heeft hij die uiteindelijk zelf gekozen of zijn voorvader? Hoe, uh... Uh, het is een uh, zijn familienaam. Het is, uh, is, hij heeft ook een neef die heet uh, Kadat -Vadham. En dat, uh, ja, een beetje uh, acrobatiek in het uitleggen als bloedspuur. Dus uh... de familie heeft een voorspellende gave gehad, eigenlijk. Nee, maar je moet zien dat uh, Libië niet een puur Arabische staat het is een mengvorm van allerlei volkeren. Uh, veel Berberbloed en andere invloeden. Dus ook het Arabisch is ook... Uh, met name die naamgeving dan... Uh, beïnvloed door allerlei... Uh alleen woorden. Uh, en um, als je even kijkt naar de situatie in het oosten. In Benghazi bijvoorbeeld komen er uh, berichten... dat nu uh, volkscomités uh, ook opnieuw zijn opgericht. Uh, ja. Die waren er volgens mij ook al. Of, uh, Gaddafi was daar ook mee bezig. Maar er komen nu volkscomités. die nemen het dan tijdelijk over. Is dat een logische vervolgstap in, in het machtsvacuum dat er nu is? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, anders dan krijg je natuurlijk chaos. Er uh, zijn ook berichten geweest van, van plunderingen. Gewoon Mensen die met een uh, voor bij een uh, kamp aankwamen... waar een aantal expats... Uh, de westerse expats zaten die uh, zeg maar werkzaam zijn in de oliewinning. En die, die zagen inderdaad dat nou, auto's werden gestolen door mannen met de Klasnikovs en, uh, en, en andere dingen werden, die werden geroofd. Je kreeg natuurlijk een uh, soort van bandeloosheid, een wet, wetteloosheid kreeg je in, uh, in, in Libië. En daar is niemand bij gebaat, ook de opstandelingen niet. En dus langs jezelf... welke lijnen bouwen ze die volkscomités dan op? Wie, wie trekt ja. er nu aan de touwtjes? Ik denk dat het met name via de, via de stammen gaat. Ik bedoel, in uh, Gaddafi, als je een groene boek erop naslaat, dan heeft hij altijd uh, zijn mond vol gehad over de stammenverbanden. verbanden. Uh, en dat, die waren altijd erg belangrijk, een belangrijke uh, bouwsteen van de, van de Libische samenleving. Die stamverbanden zijn er altijd geweest uh, met Gaddafi, zonder Gaddafi. Dus wat je ziet is dat uh, mensen in buurten gewoon gewoon samenwerken. Dus dat gaat dan uh, via bepaalde stammen die mensen kunnen optrommelen om bepaalde dingen te doen. Je hebt bepaalde clans die sterk zijn in bepaalde wijken, die kunnen ook mensen optrommelen. Je hebt uh, de moskeeën, moskeeën moskee zijn erg belangrijk, altijd geweest. Dat is uh, uh, als punt waar, waar mensen samenkomen, waar mensen elkaar kennen. En zo wordt het dan, zeg maar, in feite verdeeld. Maar het is erg knap, vind ik, hoe uh, toch, uh, ja, moet je het zeggen, een land waar alles kapot is gemaakt door Gaddafi. Uh, dat daar toch spontaan dan uh, een soort van or organisatie ontstaat. Want het risico bestaat natuurlijk ook wel met die stammen en een machtsvacuum. dat straks het land uit elkaar valt, of niet? Ja, ik weet niet. Doe, uh, wat we vandaag de dag uh, zien als je het hebt over een stamoudste. Is een, is een woest uitziende man met een krom zwaard en, en een baard. Hè? die elkaar <lacht> alleen maar met het zwaarte lijf gaan. Dat is helemaal niet zo. Tegenwoordig tegenwoordige stamoudste is een man die zijn studie heeft gedaan in uh, Amerika. En zijn stam heeft een website. En uh, zijn, moet je het zeggen, hele wel overwogen en goed opgeleide mensen. Ja, maar ik denk even aan die oliebelangen bijvoorbeeld. Sommige regio's hebben natuurlijk veel olie... en die denken misschien wel, weet je wat, wij gaan gewoon apart als regio. Nee, maar dat kan niet bedoelen. Iedereen weet dat je een soort van machtsdeling moet hebben. En zo hebben ze in feite altijd geleefd in Libië. Het is ook niet echt een land met een gewelddadige traditie. Dus anders in Algerije bijvoorbeeld heb je dat veel meer. En in Irak ook. Maar Libië heeft het eigenlijk niet. Stammen die. Natuurlijk uh, hebben ze wel eens ruzie. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet tot onderlinge afspraken kunnen komen. Oké, okay, nou dat is dan in ieder geval geruststellend voor de toekomst, lijkt me. Um, wij praten na vijf verder. Oké, okay. dank. Straks de economische gevolgen voor het Amerikaanse Florida. na het uit bedrijf nemen van de space shuttles. Het laatste nieuws van de weg. Helene Geest bij ANWB. Er zijn vooral problemen bij Rotterdam aan de zuidkant van de stad. Er staan in beide richtingen lange files richting Rotterdam... 10 kilometer bij de Botlektunnel. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op 11 kilometer tussen Pernis en de Tomassen-tunnel. Dat heeft te maken met een ongeluk dat daar vanmorgen gebeurd is. De weg is nog steeds helemaal dicht... en blijft waarschijnlijk tot 8 uur vanavond dicht. U kunt omrijden via de Callandbrug... maar ook daar is de verdraging inmiddels flink opgelopen. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De illegale hennepteelt moet strenger worden aangepakt. Minister Opstelten van Justitie heeft daarom een wetsvoorstel gemaakt. waarmee ook leveranciers van spullen en diensten strafbaar worden. Zodra het niet alleen de kweker de gevangenis in, ook de leverancier van de lampen. en de elektricien die de stroomvoorziening heeft geregeld, die kunnen worden aangepakt. Opstelten over het nieuwe wetsvoorstel. Ja, dat is de voorbereidingen voor, om zo'n hennepkwekerij tot stand te brengen. Daar heb je natuurlijk allemaal uh, uh, mensen die uh, diensten leveren. Uh, Bedrijven, transport bijvoorbeeld. Of het aftappen van uh, elektriciteit uh, gebeurt. Of Ik heb zelfs ook uh, uh, gehoord... Uh, containers die gegraven worden waar allemaal rare dingen mee doen. Gebeuren dat soort dingen. En de grow shops. Laat ik zeggen ook dat is natuurlijk het, uh, ja, het zenuwcentrum vaak voor hen uh, nou, dat gaan we strafbaar stellen. Uh, en uh, daar staat dan uh, uh, drie jaar, uh, uh, maximaal uh, drie jaar voor. Uh, nou, dat, uh, dat, is wat ik, uh, dat is een instrument wat, uh, wat er nog niet was. En dat moet er komen. Ja. Belangrijk is dus dat iemand uh, uh, straffen wordt gesteld op het moment dat hij meewerkt aan illegale hennepteelt. Maar hoe toon je dat aan? Bij een growshop lijkt me vrij duidelijk. Die leveren lampen, die leveren apparatuur, die leveren uh, grond, uh, kunstmest en dergelijke. Maar hoe toon je het aan bij bijvoorbeeld een grondverzetbedrijf? Dat een kuil graaft waar later een container in wordt gegeven? Ja, nou, omdat je op een gegeven moment weet je ook wel... want iedereen zegt dat uh, uh, sommigen zeggen van... ja, hij weet niet waar hij het voor doet. En dat is natuurlijk onzin. Iedereen weet het wel. Is dat zo? Maar uh, spreekt er niet over. In, uh, in een heleboel specifieke situaties... natuurlijk bij de voorbereiding van dit wetsontwerp... is daar heel goed naar gekeken. Uh, en dat is gewoon zo. Alleen, men kijkt allemaal de andere kant uit. Dit is zeer goed bewijsbaar... Uh, maar ja, je moet het natuurlijk bewijzen. Ja. Absoluut. En dat kan ook uh, met al die dingen. Ja, die ja. taak ligt dan bij het Openbaar Ministerie. Uh, een maximumstraf van drie jaar. Het is een bijna gewoonte in Nederland... dat een maximumstraf bijna nooit wordt opgelegd. Uh, was er niet een ander signaal van uitgegaan... om die maximumstraf veel hoger te leggen? Nou ja, we zeggen de drie jaar is, uh, is behoorlijk. En uh, laten we nou hier, uh, hiermee beginnen. Uh, en ik vind wel dat, uh, dat uh, dit... De gewoon illegale hennepteelt moet dus hoog gestraft worden. En de voorbereiding ook, en daar komen we tot drie jaar. Ja. Tot slot, is dit het einde van de grootshops in Nederland? Dat zou, dat zou mij een liefding zijn. Maar dat zou kunnen, ja. Die worden hiermee aangepakt, ja. Minister Opstelte in gesprek met Paul Sanders. Negen minuten voor vijf. Gerrit Hiemstra voor het weer. Gerrit, in het westen van het land valt sneeuw, terwijl het wel boven nul is. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Um, dat heeft met de vochtigheid van de lucht te maken. Als je nu een uh, thermometer in de lucht zou hangen... dan geeft hij 2 graden aan of 3 graden, zoiets. Tenminste, in het midden van het land op dit moment. Maar als je hem nat maakt... dan gaat de temperatuur naar beneden. Want het water op de thermometer gaat dan verdampen. Dat verdampen, dat kost energie. Dat moet ergens vandaan komen. En dat wordt dan uit de thermometer en uit de lucht... om die thermometer heen getrokken. Een sneeuwvlok is eigenlijk hetzelfde, een soort natte thermometer zou je kunnen zeggen. Die verdampt ook die sneeuwvlok en daardoor gaat de temperatuur naar beneden en daardoor wordt het geen regen, smelt hij niet. Wacht, dus moet, als ik, dus als ik goed, waarom geeft dan als het rondom die vallende sneeuwklok vriest, waarom geeft dan de thermometer geen uh, minus aan? Nou, omdat de thermometer van buiten droog is. He, zolang die droog is, geeft hij gewoon de term, temperatuur van de droge lucht aan, maar zodra je nat bent van buiten, dat merk je ook als je onder de douche vandaan stapt... dan ga je ook verdampen, zeg je dan. En dan, daardoor word je koud. Ja, dat bevries ik ook altijd. Ja, dat, dat, dat, ja. <laughs> ja, nee, ik, okay, dat is duidelijk. Hetzelfde principe. Ja, kan het dan ook met boven nul temperaturen glad worden? Nou, dat kan op zich wel. Want uh, die sneeuw, uh, als die sneeuw een keer valt... die valt op de grond. Maar het is niet zo dat die dan boem gelijk smelt. Dat kost ook energie. En die energie wordt onttrokken aan het oppervlak of aan de luchten vlak boven. En ja, als die dan rond nul blijft, of nul blijft, of net iets eronder... Ja, dan blijft die sneeuw liggen. Dankjewel. Gerrit Hiemstra. De Space Shuttle Discovery wordt morgen in Florida gelanceerd. Voor het laatst, want langzaam maar zeker... wordt de shuttle vloot uit de roulatie genomen. na ruim 30 jaar trouwe Een echte opvolger voor de Space Shuttle staat nog niet klaar... en dus maakt de regio zich op voor economisch zwaar weer... Zo, <laughs> so vlak voor een lancering is het hier aan de Space Coast Spitsuur. En dus ook in het winkeltje van Brenda Mulberry Space Shirts, waar ze voor iedere shuttle missie een T-shirt verkopen met een eigen opdruk. So we have... De um, actual missie-patch die is ontworpen door de astronauten op de voorkant. En dan de collage, die altijd de orbiter en, weet je, welk wetenschappelijk project ze gaan opzetten. Op de voorkant het door de astronauten ontworpen logo van de missie. En aan de achterkant alle wetenschappelijke info. Mulberry's man werkt bij het Space Shuttle-programma. De winkel was altijd voor erbij, maar binnenkort misschien dus niet meer alleen maar erbij. We started this business 27 years ago, just in case he got laid off. We'd have something to do. And thank thank goodness for that. But, you know, we've had 26 years to prepare, so. <laughs> no, no, we we are what you would call in the perfect economic storm. We had recession, we almost, well, depression almost, um, and then the loss of jobs in the space center cutting back absolutely was. Een uh, terrible timing for us to have it all at once. De timing voor ons had niet slechter kunnen zijn, zegt Melissa Steens van de Regionale Kamer van Koophandel. Natuurlijk heeft Florida toerisme en er zijn legerbasis die banen genereren, maar de ruimtevaart zorgde altijd voor zo'n 30% van de bedrijvigheid hier. Uh, we're going to lose probably 9000 jobs inside the fence, which is where the work is really done, But... Wat ons echt us is that voor every job inside the fence you 2.7 jobs outside the fence die that, that depend on those jobs Zo'n 27000 banen lopen dus gevaar niet alleen mensen die direct in de ruimtevaartindustrie werken maar ook alles wat ermee samenhangt je zou dus denken aan bijvoorbeeld dit restaurant Rusty Seafood and Oyster Bar Maar eigenaar Red Fisher is niet zo zonder I'm not too concerned we've always bounced back van de vorige shuttle disasters en van 9-11, toen ze de road-closures hadden. Um, het is concerning, um, more Meer voor persoonlijke redenen, maar als het business is. is het niet too devastating. De regio heeft vaker te maken gehad met rampen. waardoor de Space Shuttle stil kwam te liggen. Daar zijn we ook altijd overheen gekomen. Bovendien zegt Fischer: het is niet helemaal het einde. People think the space program is shutting down. Het is Het einde van de Space Shuttle, niet van de Amerikaanse ruimtevaart. Privébedrijven zullen het stokje van NASA overnemen en dat moet zorgen voor nieuwe clandizier. En tot die tijd. Zit een restaurant vol met toeristen die allemaal nog één keer de Space Shuttle omhoog willen zien gaan? Morgenavond, dus om tien voor elf Nederlandse tijd, de lancering van de Discovery voor het laatst. Als het weer tenminste een beetje meewerkt. Vaak wordt ze niet uitgesteld. Wij gaan in ieder geval op tijd uit voor het nieuws van 5 uur. Tot straks. En dan, Daarna zijn we terug met meer Libië. Ranking de nieuws. Dit is het nieuws van de dag. 3. Alles wordt nu aangesleept om dat kleine beetje water uh, bij te krijgen... wat men dagelijks nodig heeft. 2. De VVD, maar ook het CDA, moet zich laten zien. Ranking de Nieuws, nu op nummer 1. In brandgestoken gebouwen. Je ziet toch overal hulzen liggen van uh, ook zwaarder geschud. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.